Je zeggen als ik vertelde over al die tijd. Wat zou je zeggen als ik zijn Zie je wensen jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Onderduif Nederwit met het Tenwas Journaal.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 Jaar, zoek je de warmte bij elkaar? Zie Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is beest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je dan vol? Het zal gaan, het wil alleen nog niet zo lukken, om de vrede te bewaren. Een ernstig ziek kind wordt vaak opgenomen in een specialistisch ziekenhuis, ver weg van huis en familie.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 Ga nu naar Winterse 50.nl. Breng je stem uit en maak kans op een wintersprijzenpakket. De 50 beste kerst- en winterritz alle tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond kerst as as naar de Winterse 50. Like it.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 Let me love. Let me love.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 Together En ik verlang er geen seconde naar te Ik wil de eerste zijn aan wie jij.